Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Dishoek bij Vlissingen zijn vanochtend een dode man en een vrouw gevonden. Volgens de politie zijn ze door geweld om het leven gekomen. Een voorbijganger waarschuwde dat er een auto stond. en de politie vond de lichamen daarbij in de bosjes. De omgeving is afgezet. De Zeeuwse politie weet nog niet hoe lang de man en de vrouw al dood zijn. De man die vastzit in verband met de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund had banden met terreurgroep IS, zegt het Duitse Openbaar Ministerie. Het is een Irakees van 26. Op dit moment is er geen bewijs dat hij bij de aanslag op de bus betrokken was. De Irakees zou zich drie jaar geleden bij IS hebben aangesloten. De tweede verdachte die het OM in beeld heeft is op vrije voeten. Dat zou gaan om een Duitser van 28. Experts op het gebied van chemische wapens gaan naar Turkije om met slachtoffers te praten van de gifgasaanval in Syrië. Ze zullen monsters verzamelen, die moeten wij uitwijzen of er inderdaad gifgas is gebruikt en wat voor gas dat was. Bij de aanval op 4 april in de buurt van de Turkse grens kwamen bijna 90 burgers om het leven. Volgens de Amerikanen was de aanval het werk van het Syrisch regime. Syrië en Rusland spreken dat tegen. De experts worden gestuurd door de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. De huizenmarkt blijft groeien, maar het gaat niet meer zo hard. Vorig kwartaal werden er 10% meer huizen verkocht vergeleken met een jaar eerder, meldt makelaarsvereniging NVM. De voorgaande kwartalen was de groei 15 tot 20%. Dat komt volgens de makelaars doordat er minder woningen te koop staan. De regionale verschillen zijn groot. In Groningen daalde de woningverkoop met 11 In Amsterdam met 19 In delen van Noord-Brabant, de Achterhoek en de Kop van Noord-Holland... steeg het aantal verkopen met 40 of meer. Het weer dan nog, zon en bewolking. In het oosten kans op een bui en het wordt 10 tot 13 graden. Ook morgen vooral in het oosten een bui. En 12 of 13 graden in het paasweekeinde wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij de Koentunnel 3 kilometer en 10 minuten verdraging. En ook op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Een korte file voor knooppunt in het Daar staat 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja. 13 april alweer. Tijd vliegt toch maar op. Uh, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, goedemiddag uh, Zandvoort. Goedemiddag, Dolly. Hé, hey, goedemiddag, Ruud. En uh, goedemiddag, luisteraars. Wat Yo! fijn dat u weer aangesloten hebt. Ja, hebben ze ja. aangesloten? Ja, op hebben ons ze, programma. Hebben ze het stekkertje in het dat gedaan? Absoluut. Of een batterij erin. Dat kan ook natuurlijk. Ja, dat kan ook. Ja, ja, ja, ja. Goed, maar het is lekker weer buiten. Het waait een beetje. En een beetje wisselvallig. Het schijnt het koud te worden. Nou ja, we zien het wel. Ik zit toch binnen met Pasen. Dus het maakt mij niet zo wel uit. Maar nou, dit is Zandvoort Lunch. De laatste voor deze week. En ja, morgen is het sport, in deze tijd. Ook gezellig. En uh, nou, ja, oké, okay, uh, wat hebben we vandaag? Nou, we hebben natuurlijk het regio-nieuws, hè, om half één, half twee. En uh, we hebben natuurlijk een 3 in 1. Ja, die hebben we. Een echte 3 in 1, hoor. En dat zal met name uh, uh, uh, mijn vriendin Katja, als die luistert, wel leuk vinden. Die 3 in 1. Want, waarom dan? Nou... Ik denk, je gaat het nog wel uitleggen. Nee. Oh, niet? Nee. Is, dat, uh, is dat een onder-onsje? Ja. Oh. Die weet dat wel. <laughs> dat zal wel. Als ze luistert tenminste. Ja, ja. Moet je ook maar, maar op wachten. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, we gaan we misschien even een berichtje sturen. Uh, zet hem op CFM Pot. Voor je Ja, er komt wat voor je. Ja, ja, ja. zou je kunnen doen. Ja. En eh... Uh, nou ja, voor de rest hebben we gewoon weer veel lekkere muziek natuurlijk. En, en om euh, kwart overheen een leuke vrijwilligersvakantie. Oh, hebben we er een vandaag? Oh, ja, zeker. ja, ik dorst hem al niet te noemen. Ik denk <lacht> dat, uh, vorige week hadden we het niet, dus ik, ik, ik dorst al niet te zeggen. Ik, nee, ik deze zeg week niet. zijn we weer in het rijke bezit van een vrijwilligersfacature. Okay. Ja, leuk. Nou, dat is mooi dan. Ja. Dat is ook weer geregeld. Zo is dat. Zullen we daar nou een muziekje gaan doen dan? Nou, uh, uh, lijkt me leuk. Kent u van Van Morrison? Dat is wel een meneer met The Bright Side of the Road. Hij is wel leuk. From the dark end of the street to the bright side of the road. We'll be lovers once again on the bright side of the road. help me share my load From the dark end of the street To the bright side of the road Into this life we're born Baby, sometimes Sometimes we don't know Time seems to go by so fast In the twinkling of an eye Let's enjoy it while we can Won't you help me share my load From the dark end of the street the bright side of the road. into this life we're born Baby, sometimes sometimes we don't know why Time seems to go by so fast In the twinkling of an eye Let's enjoy Side of the road from the dark end of the street, from the dark end of the street to the bright side of the road. Ja, de meneer heet uh, Raoul Malo. En dat doet nog een paar mee, maar dat kon ik ze gewoon niet zien. Maar dat maakt niet uit. Hij heet uh, Raoul Malo en het heet Brightside of the Street. En dit is Dave Edmonds. Here comes the weekend. Nou, dat heeft u met mij betreft vergelijking, want volgens dus, eh, mij is morgen weekend. Dus eh, Dave Edmonds was dat. En het liedje dat heette dus Here Comes the Weekend. Johoo! En nu, het is uh, uh, iets aan de vroege kant. Maar we gaan het toch doen. Drie in één. En die is vandaag van The Doors. Jawel, drie mooie plaatjes. Daar komen ze.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 Faces look ugly when you're alone Women seem wicked when you're unwanted Streets are uneven when you're down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 on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, writers on the storm. De 3-1 van uh, dat windje uit Amerika Los Angeles kwamen ze vandaan en, uh, oh, dit weer is niet door Rico Speutel voorspeld denk ik. Het is al een poos geleden hoor dat we dat weer hebben opgenomen. Ja. Het was vroeger rot weer, hè? Hoor je dat? Nou. Een jaar of 50 terug. Ja, pokken weer Ja. Nee, het niet nee, dit is 50. Het is. Uh, ja, dus om... 40, jaar terug. Ja, nou, langer. Goed, de ah. Doors dus. En het uh, was een lekkere 3-in-1 en de uh, Doors een beentje. Opgericht in 1965 uh, in uh, Los Angeles. En. Uh, Bestonden in die tijd uit uh, natuurlijk Jim Morrison, uh, uh, John Densmore, uh, Robbie Krieger en Ray Manzarek. En uh, ja, daar zijn er ook alweer twee van uh, hemelen, om het zo maar te zeggen. Die maken al uh, deel uit van de band In Heaven. Uh, Jim Morrison natuurlijk al vrij vroeg, 73. En uh, Ray Manzarek uh, natuurlijk ook. En die zijn allebei niet meer onder ons. De andere twee, John Densmore en uh, Robbie Krieger. Die zijn er nog wel. achtereenvolgens hoorde u een hitje van ze. En dat heette... Uh, oh, dat ben ik de titel kwijt. Oh ja, yeah, Don't You Love Her Madly. Alzheimer <laughs> Light zeker of zo. Yeah. Uh, don't You Love Her medley. Daarna uh, People Are Strange. En als laatste het monumentale Riders on the Storm. Van het album LA Woman. Prachtige uh, muziek van deze uh, toch wel uh, opzienbarende band. Uh, ze hebben bestaan van 1965 tot en met 1973... want toen uh, was het over met, uh, met Jim Morrison. En ze hebben nog wel een paar uh, reunietjes zonder de man uh, geprobeerd. 1976, 2003 onder andere nog. Maar uh, nou ja, dat werd natuurlijk niet zo'n groot succes... want uh, ja, meneer Morrison was toch wel de bezielende man... Uh, door, vooral door zijn uh, soms toch wel... Uh, exorbitante spiritualium gebruik à la drugs en drank en uh, natuurlijk ook door zijn fantastische teksten die hij kon schrijven en uh, nou dat waren dus de uh, doors en we gaan nog even een plaatje draaien even. ja kan nog wel Harry Styles Het liedje heet Sign of the Times En zo meteen het nieuws Just stop you crying It's a sign of the times Welcome to the final show I hope you're wearing your best clothes You can't bribe the door On your way to the sky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 Zanger, hoor. Klinkt goed, lekker. Sign of the Times heet het liedje. En dan luisteren we luisteren natuurlijk nog steeds naar CFM Zandvoort. Ja, ja, het lokale station voor eh, Zandvoort omstreken. Eh, tot ver in de omgeving te beluisteren. Jawel, zelfs tot in Haarlem aan toe. Dus. Eh, gewoon luisteren, gezellig. En uh, het gezelligste lunchprogramma van heel Noord-Holland... dat hoort u nu natuurlijk. Ja. <laughs> Oké, okay, Zandvoort luncht en uh, we gaan naar het nieuws, het regio-nieuws van half twee en... Half één. Oh, is het pas half één? Ik <laughs> ja. kan je nagenoeg snel na ik naar huis wil. <laughs> het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, hier volgt het regionale nieuws van 13 april 2017. Een hert moest dinsdagavond met schoten uit haar lijden worden verlost... na een aanrijding op de zeeweg bij Overveen... richting Bloemendaal aan zee. Even voor half elf raakte de automobilist het hert. Het dier bleef gewond in de struiken van de middenberm zitten. En om het dier uit zijn lijden te verlossen werd er een medewerker van Staatsbosbeheer bijgehaald die het hert neerschoot. Het dier was echter niet op slagdood, een tweede schot was nodig. Het hert is vervolgens in de achterbak geladen en meegenomen. De automobilist raakte niet gewond, maar zijn wagen was wel dermate beschadigd... dat een bergingsbedrijf hem heeft opgehaald. Vanwege de twee schoten om het hert af te maken was de zeeweg tijdelijk... in beide richtingen afgesloten voor verkeer... In het onderzoek naar de dood van de 18-jarige Haarlemmer... heeft de politie woensdagmiddag twee woningen in Emuiden doorzocht. Met de doorzoekingen wil de politie de verblijfplaats van een verdachte achterhalen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Haarlemmer... die in de nacht van zondag op maandag werd aangetroffen op de Rolandweg in zijn woonplaats. De politie heeft de verdachte niet gevonden in de woningen. Wel zijn digitale bestanden in beslag genomen... In welke straten de woningen zijn doorzocht, heeft de politie niet bekendgemaakt. De overleden man was eerder in de nacht van zondag op maandag... betrokken bij een gewelddadig treffen in muiden. Daar werden ook vele bloedsporen aangetroffen van de man... die later in zijn auto in Haarlem overleed. Het onderzoek naar de dood van de man is nog in volle gang... en richt zich nu op het vinden van de verdachte. Een fietser is woensdag aan het begin van de avond gewond geraakt... bij een aanrijding met een auto op de Fresialaan in Heemstede. De fietser kwam door de aanrijding hard te val... en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De explosieve opruimingsdienst heeft woensdag rond 1 uur... in een weiland bij huizen een explosief tot ontploffing moeten brengen. Gistermorgen rond kwart over zeven ontdekte een voorbijganger dat een kap van een pinautomaat aan de Ierse Rinkweg verwijderd was... en er een draad uit de automaat stak. Door de politie is de omgeving onmiddellijk afgezet... en zijn een aantal woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. De bewoners konden omstreeks half één weer terug naar huis. Forensische opsporing van de politie heeft bij de geldautomaat onderzoek gedaan. De recherche onderzoekt de zaak verder. De politie komt graag in contact met mensen die vannacht of de afgelopen dagen in de omgeving iets verdachts hebben gezien of gehoord. Als, u, als dat zo is, belt u dan met 0900 8844. Vorige week is het ondernemersbestuur van de stichting Innovatiefonds Zandvoort geïnstalleerd. Het Innovatiefonds is een pot met geld waar vrijwel alle ondernemers aan bijdragen... om met elkaar extra investeringen te kunnen doen die in het belang zijn van ondernemend Zandvoort... Het onafhankelijke bestuur heeft zeven leden... die na een open uitgebreide sollicitatieprocedure zijn geselecteerd. Het gaat bij het Innovatiefonds vooral om nieuwe, aanvullende initiatieven... van, voor en door ondernemers in Zandvoort. Denk aan bijvoorbeeld de inzet van promotieteams... een slag op sfeerverlichting, het verfraaien van de openbare ruimte... en hop-on, hop, hop of het kan van alles zijn... De gemeente verdubbelt de opbrengst van de inleg en zo ontstaat een innovatiebudget van naar verwachting 150.000 euro per jaar. Het innovatiefonds was een van de wensen van ondernemers in het convenant pop-up retail en horeca. Dit convenant is vorig jaar door de gemeente en alle ondernemersverenigingen ondertekend. Het, team, het afgelopen schoolvoetbaltoernooi is maandag en dinsdag gedomineerd door teams van de Oranje Nassau School... Zowel, zowel bij groep 7 toernooi, bij de jongens, als in het groep 8 toernooi... jongens en meisjes, gingen de schoolteams met de titel aan de haal. In een Haarlems Dagblad verscheen een artikel over hufterboetes... en hoeveel van die boetes per gemeente het vorig jaar zijn uitgeschreven. U bent vast nieuwsgierig naar de hoeveelheid hufterboetes... die er in Zandvoort zijn uitgedeeld. Nou, in Zandvoort zijn tegen de landelijke trend in vorig jaar vaker boetes uitgedeeld dan twee jaar eerder. 740 in 2016 tegen 530 in 2014. De badplaats staat daarmee nog hoger in de ranglijst dan Haarlem, namelijk op de zesde plaats. Ook hier gingen de meeste boetes naar hufters in het verkeer, 547 namelijk. Tot zover het regionale nieuws.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 Vanavond en de komende nacht is het ook droog met een mix van wolken en opklaringen. De wind waait uit het westen en is afgenomen naar matig en de temperatuur daalt naar 7 graden. Morgen, Goede Vrijdag, schijnt geregeld de zon, maar er is ook een buienkans. Morgenavond neemt de kans op regen geleidelijk toe. De temperatuur stijgt naar een graad of 12 en er waait een matige en aan zee vrij krachtige west- tot zuidwestenwind. En dan namorgen is het lichtwisselvalg met naast wolkenvelden ook geregeld zonneschijn. Verder is er dagelijks kans op regen of enkele buien. En de temperatuur stijgt naar waarde rond de 11, 12 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. But I can't seem to find my way over, wondering I'm lost, as I travel I a drag to be on your own. My woman left me, but she wouldn't say why. Guess I'll just break right down and cry. Men are rivers to cross, but just where? playing for time There been times I found myself Thinking of me some terrible crime. She said that's loneliness what me Yes It's a to be on your own My girl left me But she wouldn't say why Guess I'll break right down and cry Many rivers to cross But I can't seem to find van Miskenbaar. Het mooiste. Stem, eh, mooiste. Nou ja, mooiste. Maar prachtige <laughs> stemgeluid van Joe Cocker, natuurlijk. De ja. onnavolgbare Joe Cocker. Man mm. die echt elk nummer gewoon beter kon maken. Dat eh, Maak je niet vaak mee dat covers beter zijn dan originele. Maar Cocker was het altijd raak. Of het nou uh, weer Little Help from my friend was. Of Unchain My Heart. Of, of dit. Of nou ja. Noem ze maar op. Elk, elk nummer wat hij aanpakte was beter. Gewoon. Zeker waar. Ja, Bet Ja, natuurlijk. Ja, Dames en heren, oh, let, u even op, let u even op dit unieke moment is het bij me eens. <lacht> Niet te geloven. Ja. Uh, dat, is, dat is uniek hoor. Is, normaal gaat ze altijd tegen me Maar nee. <lacht> <laughs> is nee, als het room. om Joe Cocker gaat. Ja, ja nou wel. hè? Ja, yeah. ja, ja, uh, nog niet zo lang geleden was er een documentaire over hem op tv. Is dat heb, zo? Ja, heb jij hem niet gezien? Nee. Heb je hem gemist? Ja. Yeah. Oh, wat was dat mooi. Oh. En dan denk ik, ja, dit nummer, dat paste zo bij die man, bij zijn leven. Wat ja. een triest leven heeft die man gehad. Wel, nee. Ah, godverdamme. Nou, ik zou niet met hem willen ruilen, echt niet. Oh. Het was echt triest. Oh. Nou, ja. ik weet het niet, ik heb het niet gezien. Ik ja. vond het een wereldartiest. En hij had, oh, heel, nee. hij, uh, had heel veel succes. Oh, wereldartiest was het, maar hij had geen reet aan zijn leven. Oh. Nee. nee. Nou ja, weet Zonde ik ook hoor. niet. Ja, te veel sopen zeker. Echt, en uh, andere, andere dingen. Ja, ja, ja, ja, dat is altijd. Helemaal weg van de snelweg. Helemaal weg van de snelweg. Ja, dat kan je hebben. Mm -hmm. En dat is het lot van veel popartiesten. Vreselijk, vreselijk. Je was toen ook met die. Uh, Documenteren over Amy Winehouse. Ik kreeg toen zo medelijden met die vrouw. Ja. Gad voor Darrie. Ja. Ja. Maar ja, dan kunnen we met uh, nog een uh, stuk of tien... ...twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig medelijden hebben. Want uh, <laughs> er zijn er nogal wat gegaan ja, daardoor. Ja. De beroemde club van 27 bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nou, ja. laten we het over vrolijke dingen hebben. Het is ja, de slot dus donderdag, het is 13 ja. april. Ja. En het uh, is gezellig. Uh, ja, nee, mijn niggie is 18 jaar geworden vandaag. Ah, ja. je negie? Ah. Ja, Ja, 18 jaar. Jee, so. yeah. nou, ja. dan mag ze nou met ja. de vuist op tafel slaan. Ja, dat zal ze ook wel gaan doen ook, denk, denk ik. denk die gaat, uh, gaat rammen hoor. Splinters in de tafel. Oh. Ja. Nou, in ieder geval, dit is het paspoort home. Oftewel, het paspoort naar huis. Hm. I just stepped off the train. Dodging the evening rain. These days just ain't the same without you, lady. Right now, my feet away. And they don't know the steps Or maybe they regret me leaving, lady You're my passport home My guiding light My hand to hold Oh, don't you know that you're my passport En het nummer heet Passport Home. En nu gaan we het over een grote bedrieger hebben. Dit oh. zijn de Fleetwoods. I stood en watched her fall. just ...mensen die uh, denken dat dit iets met Fleetwood Mac te maken heeft... ...nou, helemaal niet, want uh, dan heb je het gewoon echt helemaal mis. Het, is, uh, het bandje heette de Fleetwoods... ...en het was een bandje dat uh, een beetje uit de doobop-stijl komt... En, uh, in 1958 uh, tot midden jaren 60 actief waren. Uh, ze bestonden uit zanger Gary Troxell... Uh, ...en zangeressen Gretchen Christopher en Barbara Ellis... En uh, de, de bekende zanger Vic Dana, die we nog kennen van Red Roses voor de Blue Lady, die uh, heeft ook nog deel uitgemaakt van uh, dit bandje voordat hij uh, uh, beroemd werd. Uh, ze was, het was een Amerikaans bandje, en uh, ze deden dus uh, ze, ze zijn geboren of ze zijn uh, opgericht in Olympia. Uh, aan de westkust. van. Uh, en ze waren succesvol tot het midden van de jaren zestig. Met onder meer twee nummer één hits in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Of dit nummer daarbij hoort, dat weet ik niet. In ieder geval, dit waren de Fleetwoods. En zo kom je zo af en toe nog eens op leuke ideetjes en leuke suggesties. Zo is dat. The Great Imposter, zo heette het nummer. This blues. Dit is hot tuna en het nummer heet Hesitation Blues. En zo te horen is het live. That river was whiskey. I was a dark sinner. Swim to the bottom lawn. Hesitation Blues was dat van Hot Tuna. Ja, klinkt uh, live. Wel lekker trouwens. Lekker een relaxed bluesje, daar hou ik wel van. Soms. Oké, okay, we gaan uh, ons opmaken voor het, het Nationaal van, uh, van, uh, van uh, één uur. Ja, laat ik nou de tijd goed zeggen, anders gaat het zo hard. Ja, dan word ik weer terecht geweest door zo'n sidekick. Die dan zegt: Het is half één. Nee. Oké. Okay. Nou jongens, blijven jullie juichen? Wauwzinnig. Oh, maar wel afgelopen wezen. Vroeger was dit ooit de herkennisdune van Tom Collins bij Radio Veronica. Ja, weet je dat nog? Nou, als je dat nog weet, ben je oud. Ja. En het is uh, Casey en de Pressure Group. En het leuke ervan... Ik, dat is Kees Kramer. En het leuke ervan dat er is dat er twee leden van de Golden Ring meespelen. Namelijk de drummer en de bassist. Ja. Nou, tot zo, hè. Aan de andere kant met een leuk stukje cabaret. Da! 走走